Het is nu in de operatiezaal. Iedereen staat nog steeds doodstil op zijn plaats. Ze zijn zich gelukkig bewust van de situatie. De verpleegster knikt. Ze heeft het begrepen. Ze rijkt al naar een doos met watten. In hemelsnaam hemelsnaam meisje. Voorzichtig. Alles hangt van jou af. Pas op, die schaar! Het schip weer onder controle. Rustig mee, dat dokter Duval? Oh, alles is in orde, geloof ik. Ik ben onder de werkbank geslagen, maar de laser is onbeschadigd. We moeten maar gauw gaan. We moeten de anderen nog oppikken. Natuurlijk, dat was ik helemaal vergeten. Cora! Cora! Help! Help me! Cora, waar ben je? Dat kan ik niet precies zeggen. Ik zit vast tussen de haarcellen! Waar zijn die? Michaels, waar zijn die haarcellen? Dan dat we zijn. In die afgrond? Met die zuilen? Ja, het, het moet wel, wat je wilt vinden. Ja. Ik, ik zie hem nergens. Daar! Is dat er niet? Cora, ik zie je. Beweeg je arm eens. Ik heb je gezien. Ik kom naar je toe. Hou nog even vol, Cora. Grant! Kom vlug. We zijn hier overal antilichamen. Ze hebben zich op de vastgezet. Ze sluiten me wel in. Antilichamen. lichamen. ze heeft natuurlijk schade toegebracht aan het omringende weefsel. En daardoor zijn ze op de afgekomen. Kunnen ze haar kwaad doen? Niet direct. Ze zijn niet gevoelig voor haar vorm. Maar als ze zich enkele toevallig aan haar vastgeheegd hebben... ...kunnen er meer van dat soort komen. Ja, ik, ik kan ze nu zien. Het zijn zwermen. En zij ertussenin. Uh, Michaels, ga jij terug naar het schip. Eén man riskeren is genoeg. Op de een of andere manier haal ik haar er wel uit. En als het niet lukt, onder geen beding mogen jullie ons hier achterlaten. Zodat we straks ook hier zullen demoniaturiseren. Goed, wees voorzichtig. Ja. Laten we je hier gauw vandaan halen, Cora. Oh, Mijn enkel zit klem tussen twee feestjes. Ja, beweeg je niet. Laat me even. Ja, ja, los. Kom mee. Ze ons. We halen het nooit. Jawel, doe je best. Maar ze hechten zich nog steeds vast. Kom hier. Sta maar Cora. Ik, ik kan niet meer. Jawel, hou jou mij vast. En nou, naar boven. Naar de broodhuis. Wat gebeurt er daar buiten, Michaels? Cora Peterson zit gevangen tussen de haarcellen van Hansen. Grant probeert haar eruit te halen, maar er zit al een hele zwerm antilichamen op. De... Ze ziet eruit als een pluizige deken. Wat? Wat kunnen we doen? Ik, ik, ik weet het niet. Misschien kan hij haar eruit krijgen, anders moeten we verder. Maar we kunnen ze daar toch niet achterlaten? Nee, natuurlijk niet. Uh, we moeten erheen, alle drie. En. Waarom ben jij hier, Michaels? Waarom ben je niet naar buiten? Omdat ik daar weinig kon doen. Ik heb nog de spieren, nog het reactievermogen van Grant. Als jij wilt helpen, ga er vanzelf heen. We moeten ze eruit halen. Levend of. Hoe dan ook. Over een kwartier is het te laat. Goed. Trek je duipspolen aan. We gaan naar buiten. Wacht even. Ze komen eraan. Ik ga de ontsnappingsruimte bedienen. Mevrouw Pietersen. Kom hier. Ontzettend. Help, Liever. Maak als jij ook. Trek ze van eraf. af. Laat me je helm afdoen. Zo. Ja. Kijk, het gaat nou gemakkelijker. Die borstelen er zo vanaf. Uh, ze zijn erop gemaakt in de lichaamsvoerstof hun werk te doen. Als ze eenmaal aan lucht worden blootgesteld, verandert de aard van hun moleculaire aantrekking en worden ze boos als ze maar van zijn. Oh, Cura, ik, ik was zo bang. Uh, Cora, dat waren we allebei. Het is geen schande om te zijn. Wat. Voelt u zich weer goed? Heel goed, dokter. We moeten maken dat we hier vandaan komen. We hebben geen tijd meer te verliezen. Generaal Carter? Ja? Ze waren Ze hebben het oor verlaten en zijn in hoog tempo op weg naar het stolsel. Ze hebben het dus overleefd. Dank je. Nog veertien minuten. Kunnen ze het nog halen, Reed? Dat wel. Ze kunnen misschien zelfs het stolsel verwijderen, maar... Maar wat? Ik weet niet of ze ooit op tijd uit het lichaam komen. We kunnen niet in de hersenen doordringen om ze eruit te halen. En dat betekent dat ze naar een punt moeten waar dat wel mogelijk is. Als ze dat niet doen... Ze naderen de basis van de hersenen, meneer. Is dat waar het stolsel, Markels? Ja. Het lijkt me nog een heel aan weg. We hebben nog maar twaalf minuten. Het lijkt verder dan het is. Binnen de minuut hebben we de basis van de hersenen bereikt... ...en daar vandaan zijn we er in minder dan geen tijd. Wat is dat? Die enorme wand met dat witte doorschijnende licht. Het trommelvlies. Aan de andere kant daarvan is de buitenwereld. De buitenwereld? Ongelooflijk. Zeg, Grant. Jij gaf me toch vanuit de hersenen opdracht... ...om naar het schip terug te keren, nietwaar? Ja, ik wil jou aan boord van het schip hebben. Dat moet je Duval dan maar eens vertellen. Zijn houding... Ach, waar maak je druk over. Zijn houding is altijd op plezier, Maar nu was hij beledigend. Ik zal wel voor je getuigen. Dank je. En Grant, houd u val in de gaten. <laughs> Natuurlijk. Ik ga even bij zijn te kijken of ze er opgeknapt is. Waar is ze? Oh, ze rust wat uit op de krip in het voorraadkamertje. Hallo? Nee, blijf liggen. Ik kan naast de krib nog net op de grond zitten. Zo. Hoe is het ermee? Alles in orde. Ik stel me gewoon aan om hier te blijven liggen. <laughs> Waarom zou je niet? Je bent de mooiste aanstelster die ik ooit heb gezien. Hm. Zonnegekkheid Grant. Dank je voor alles wat je voor me gedaan hebt. Ik vind het leuk dat je me bedankt, maar uh, het is mijn werk. Daarom ben ik meegestuurd. En ik neem beleidsbeslissingen... ...en heb verantwoording voor noodgevallen. En dat is nog niet alles. Nee, maar meer dan genoeg. Ik duw snorkels en longen, trek zeewier uit inlaatpijpen... ...en zit achter mooie vrouwen. aan. En toch is dat niet alles. Jij bent hier om Dokter Duval in de gaten te houden, waar of niet? Waarom denk je dat? Omdat het zo is. De hoge pieten van de CMDF vertrouwen hem niet. Waarom niet? Dr. Duval is een stugge, naïeve man. Hij beledigt anderen zonder het te willen of zelfs zonder het te weten. Hij beseft gewoon niet dat er buiten zijn werk nog andere dingen bestaan. Zelfs niet dat hij een mooie assistente heeft? <laughs> Ik uh, veronderstel zelfs dat niet. Maar hij waardeert mijn werk, echt waar. En dat zou u blijven doen, ook als iemand anders jou waardeerde? Ik kan alleen maar zeggen dat hij geen verrader is. Hoor eens even, maak jij nou maar geen zorgen. Ik wantrouw Duval niet meer dan ieder ander. Michaels wel? Die wantrouwt iedereen. Zelfs mij. Maar dat interesseert me niet. Bedoel je dat Michaels denkt dat ik met opzet de lezer heb vernield? Dat dokter Duval en ik samen. Ik geloof dat hij dat als een mogelijkheid ziet. En jij? Ik zie het ook als een mogelijkheid. Maar geloof je het? Het is een mogelijkheid, Cora. Eenheid uit nee nee, en... nee, nee, nee, nee. Huh? Geen sprake van, Michael. Wat is dat nou weer? Ik laat me door een stommeling mee, niet vertellen wat ik moet doen. Stommeling? Zal ik jou eens vertellen wat jij bent? Stuk ongeluk? Hé, hé, hé. Ophouden jullie, allebei. Wat is er aan de hand? Ik heb de laser weer in orde. De transistor zit weer op zijn plaats. Dat heb ik net aan deze stommeling verteld. Ja, stommeling, zei ik. Dat leidde mij naar vroeg. En wat is daarvoor bezwaar tegen? Als hij zegt dat het zo is, dan hoeft het nog niet zo te zijn. Hij heeft een paar dingen aan elkaar verbonden. Dat kan ik ook, dat kan iedereen. Maar hoe weet hij of de laser werkt? Omdat ik dat weet, ik werk al twaalf jaar met lasers. Nou, laat ons dat dan eens zien, dokter. Laat ons delen in je kennis. Gebruik hem, nee. Hij werkt of hij werkt niet. En als dat niet zo is, kan ik er met geen mogelijkheid meer in orde krijgen. Want ik heb eraan gedaan wat ik kon, juist. Ik wacht tot we het stolsel bereikt hebben en dan zullen we merken of die niet werkt. Maar als die het wel doet en dat doet hij, dan blijft het toch een provisorisch gerepareerd apparaat. Ik weet niet hoe lang die het zal blijven doen. Een dozijn stoot op zijn hoogst. En die wil ik allemaal bewaren voor het stolsel. Ik wens er geen van hier te verspillen. Ik wil niet dat onze opdracht mislukt omdat ik de laser heb getest. En ik zeg je dat je de laser eerst moet testen. Als je dat niet doet, dan zal ik ervoor zorgen dat jouw carrière naar de bliksem gaat. Dat zweer ik je, Duval. Daar maak ik me dan wel eens zorgen over als we weer terug zijn. Maar dit is mijn lezer en ik doe ermee wat ik wil. Jij kunt mij niets bevelen. En Grant kan het even min. Ik beveel jou over geen enkel opzicht iets, dokter Duval. Afgesproken. Ik krijg hem nog wel. Hij handelt in dit geval verstandig, Michaels. Weet jij zeker dat je je niet onpersoonlijke redenen kwaad om maakt? Omdat hij hem een stommeling noemde, moet ik hem daarom een fijne vent vinden. Dat heeft er niets mee te maken. Ik geloof dat hij een verrader is. Dat is niet waar. Ik betwijfel of jij in deze zaken betrouwbare getuige bent. Maar dat geeft niet. We zijn nu bijna bij het stolsel en dan leren we Duval wel kennen. Hij zal dat stolsel verwijderen als de lezer werkt. Maar als die werkt. En als dat zo is, zou het mij niet verbazen als die hij dood. En niet per ongeluk. In de hersenen? Ja, zo goed als bij het stolsel. Ze liggen stil. Negen minuten. Denk je dat ze het halen? Nee, Nee, dat denk ik niet. Als ze er niet bij tijdsuit zijn... zullen ze over negen, misschien tien minuten... met schip en al op normale grote voren staan... en zal het lichaam van Benes verscheurd op tafel liggen. Hm, je zegt niks. Je bent het dus met me eens... Hmm. Ik zal er maar eens over na gaan denken. Hoe ik mijn ontslagbrief op zal stellen. We zijn nu in de hersenen zelf binnengedrongen. Ik zal de licht uitdoen. Hoogste prestatie van de schepper. Ja. Dit is werkelijk om stil van te worden. Wat zijn dat daar? Net. kale takken van oude bomen. Dendrieten. Uitlopers van zenuwcellen die de prikkels geleiden. Ze raken elkaar niet, zie je wel? Steeds die ruimte die chemisch overbrugd moet worden. Het lijkt wel of ze vol lichtjes zit. Het is gezichtsbedrog. Dat is de reflectie van het geminiaturiseerde licht. Hoe weet je dat? Dit is een, een belangrijk gebied voor verdere studie. Het kon best eens zijn dat de technieken die uit deze reis voortkomen... veel belangrijker zullen zijn dan wat er met BNS gebeurt. Is dat je excuus, dokter? Klaar je nader. Niet nu. Geen woord meer. Hoe dan ook, zie je die licht. Let op die tenbriet als die dichterbij komt... Ik zie het. Een lichtpuntje dat langs de dendriet naar boven glijdt. En kijk, er komt alweer een volgende voor de eerste verdwenen is. Wat wij hier zien, is het wezen van de mens. De cellen zijn de tastbare hersenen. Maar die bewegende lichtflitsen vertegenwoordigen het denken. De menselijke geest. Oh ja, is dat het wezen van de mens? Ik zou menen dat dat de ziel was. En waar is de menselijke ziel, Duval? Omdat ik je die niet kan wijzen, denk je zeker dat hij niet bestaat. Waar is het genie van Benes? Die zit nu in zijn brein. Wijs me zijn genie maar Zo is genoeg, heren. We zijn er bijna, Owens. Steek over naar de capillaire op het aangegeven punt. Gewoon dwars doorheen. Kijk eens recht voor je uit. Een schaduw. Een woud van dendrieten. Zichtbaar door de doorschijnende wand van het haarvat. Elke vezel met zijn eigen lichtstroom. Verbeeld ik het me of bewegen die lichtpuntjes zich werkelijk veel langzaam? Nee, nee, dat is zo. En nog verder weg zijn ze zelfs niet meer te zien. Dat is onze bestemming, geloof ik. Ja. Het stofsel. Let eens op hoe de zenuwwerking vlak bij het stolsel eindigt. Zichtbaar bewijs van beschadiging van de zenuw. Misschien is het onherstelbaar. Ik zou er geen eet op kunnen doen dat we Benus nog kunnen helpen... Zelfs al halen we het stotsel weg. Mooi staaltje denkwerk, dokter. Daar ben je wel mee gedekt, is het niet? Hou op, Markels. Duikenspel aan, juffrouw Peterson. We gaan aan het werk. En trek het pak binnenstebuiten aan. De antilichamen zijn aan je gewend misschien zijn ze in de buurt. Doe geen moeite. Het is te laat. Kijk, de tijdmeter kruipt juist van zeven naar zes. Jullie kunnen onmogelijk opereren en nog genoeg tijd overhouden... om de halsslagader weer te bereiken waar we uit het lichaam moeten. Zelfs als je erin slaagt het stolste te verwijderen... ...zullen we hier toch deminiaturiseren en benen doden. Nou, dan maakt het voor hem niets uit of we wel of niet opereren. Nee, maar voor ons wel. We zullen aanvankelijk maar langzaam groter worden. Het zal misschien een minuut duren om de afmeting te bereiken... ...die de aandacht trekt van een witte cel. Er zullen er miljoenen in de omgeving zijn van de verwonding. We worden verzwolgen Nou, en ik betwijfel of de pro ...of wij zelf de druk kunnen weerstaan die een bloedcel uitoefent. Ze we zullen weliswaar voortdurend groter worden, maar voor we onze normale grootte hebben bereikt... ...zijn we een verpletterd schip met verpletterde mensen. Uh, wacht eens even. Uh, Owens, hoeveel tijd kost het om dat punt te bereiken? Twee minuten. Dat geeft ons vier minuten. Misschien meer. Uh, bestaat de mogelijkheid dat we langer geminigd juriseerd blijven dan was verwacht... ...als het Spanningsveld langer blijft bestaan? Misschien. Uh, maar hou jezelf niet voor de gek? Een minuut, twee op zijn hoogst. Goed, twee minuten. En zou het vergrotingsproces niet langer kunnen duren dan de tijd waarop we rekenen. Als we geluk hebben, een minuut of twee. Op zijn hoogst Goed. We hebben vier minuten. Plus misschien twee minuten extra. Plus misschien een minuut van langzame vergroting voor we Benes schade doen. Dat is dan zeven minuten. Ga je gang nu wel. Het enige wat je zult bereiken, verdomde idioot, is dat Benesh wordt gedood en wij erbij. Owens, spring ons naar de handslagader. Schakel de motoren uit, Owens. Zet ze af! Als jij het niet doet, doe ik het. Zo! En nou, mee naar beneden. Jij, jij, wat heb je voor de donder gedaan? Het schip blijft hier tot de operatie is beëindigd. Owens, open het luik. Duwels, ik ben gereed. Hebt u de laser, voor Pietersen? Ik heb de energie set. Ja. Ik zal er zo wel onmogelijk uitzien. dat doet er nu niets toe. Ga je gang met zijn jullie dan allemaal gek geworden? zijn, daar is geen tijd meer. Luister maar, me, je kunt niets meer bereiken. We zijn te laat. Te laat. Owens, sluit het luid. Nee, maar wie je jij? Luister, dokter Michaels. Laat me je niet moeten slaan. Mijn handen jeuken. En als ik sla, sla ik verschrikkelijk hard. Dat beloof ik je. Luister, Grant, begrijp je dan niet wat er gebeurt? Het zal zo eenvoudig zijn. Even de lezer laten uitschieten en wie doet hem wat? Grant, ik zeg je dat nuval een vijandelijk agent is. Dat geloof ik niet. Waarom niet? Omdat hij zo religieus is? Omdat hij zo vol vrome clichés zit? Is dat niet alleen maar camouflage? Of ben jij beïnvloed door zijn maatresse en dat goedkoop... Maak die zin niet af, Michaels. Luister, er zijn geen aanwijzingen dat hij een vijandelijk agent is... En ik heb geen reden om te geloven. Maar ik zeg je... Dat weet ik wel. Maar ik geloof toevallig wel dat jij de vijandelijke agent bent, Dr. Michaels. Ik? Ik heb daar ook geen doorslaggevende bewijzen voor. Maar als de veiligheidsdienst met jou klaar is, dan zullen die bewijzen er wel zijn. Natuurlijk. Nou zie ik het. Jij bent de agent, Grant. Owens, heb je het nog niet door? Zeker een keer of twaalf konden we er nog veilig uitkomen... toen het duidelijk was dat we geen kans van slagen hadden. Maar hij wou niet... Daarom werkte hij zo hard om onze luchtvoorraad aan te vullen in de long. Daarom! Help me, Owens! Help me! De tijdmeter staat bijna op vijf. We hebben nu drie minuten meer. Geef mij die drie minuten, Owens. Je weet dat Benas niet zal leven, tenzij we de stolstel wegnemen in die drie minuten. Ik ga naar buiten om ze te helpen. Jij blijft hier bij Michaels. Als ik niet terug ben, als de meter op twee staat, vaar dan weg en red het schip aan jezelf. Beners zal sterven, en wij misschien ook. Maar jij zult veilig zijn en kunt Michaels aanklagen. Ik doe mijn pak aan. Drie minuten, Owens. Goed. Drie minuten dan. Maar niet meer. Ja. Je geeft ze de vrije hand, te doden, Owens. Maar ik heb gedaan wat ik kon. Mijn geweten is zuiver. Zo. Breng me naar buiten, Owens. is het hier vrij donker. Dat komt... door de wirwar van vezels... die het stolsel omgeven. Net voorbij het punt... waar de zenuwimpulsen ophouden. Ik... zie geen witte cellen. u wel? Ik let daar niet op. Zo... zo zijn we wel in een goede positie. Als we het tof zo kunnen afbreken... zonder de zenuw zelf te raken... zijn wel een end. Nou, laten we maar eens zien. Als het ding nou maar werkt... Dokter Duval... herinnert u zich dat u... hebt gezegd dat de... meest economische wijze van werken... van bovenaf is? Of ik me dat herinner. En daar... Ga ik dat stolsel dan ook nauwkeurig raken? Hij doet het! Ja, maar hij zal het een aantal malen moeten doen. Er komt iemand aangezwommen. Het zal Grant zijn. O, hoe gaat het, Tivan? Niet slecht. Als ik er nu over het doorheen kan snijden en de druk op een bepaald punt weg kan nemen, geloof ik dat de zenuw in zijn geheel ontlast is. Ik ga een andere positie zoeken. We hebben minder dan drie minuten. Store me niet. Het is in orde, Grant. Hij krijgt het voor elkaar. Heeft Michaels nog moeilijkheden gemaakt? Een uh, beetje. Owens, bewaakt hem. We hem. Voor het geval dat... Probeer mijn positie te begrijpen, Michaels. Vertraaid als ik weet wat ik moet doen. Gewoon hier blijven staan en die moordenaars hun werk laten uitvoeren. Ze zullen jou hiervoor verantwoordelijk stellen, Owens. Je kunt toch niet werkelijk geloven dat ik voor de vijand werk? Ik, ik geloof helemaal niks. Ah. Laten we op een tijdstip van twee minuten wachten. He? En als ze er niet terug zijn, dan vertrekken we. Er is toch niks verkeerds aan? Zoals je wilt. De laser werkt. Ik zag de lichtflits. Kijk eens. Wat is er? Het stolsel. Ik zie de lichtpuntjes van de zenuwwerking in de richting waar eerst niks te zien was. Ik zie niets. Nee, ik wel. Ik zeg je dat het lukt. En ze zullen terugkomen. Het gaat erop lijken dat je het toch mis had, Michaels. Des te beter. Als ik het mis heb en benis blijft leven, zou ik niets beters kunnen wensen. Owens, wat is er? Daar is iets niet in orde met het ontsnappingsluik. Die verdomde idioot van een Grand te opgewonden zijn geweest om het goed te sluiten. Als het opwinding was, tenminste. Maar wat is er dan? Ik zie niks. Ik... Pas zij pot vloeistof door. Kijk maar naar die kier. De vloer is al nat sinds die affaire met je verpieters en een antilichamen. Maar ik zal. Ah, ah. Ik denk dat we er zo wat zijn. Dokter, de tijd is om. De operatie is een succes, Grant. En uh, we hebben misschien nog drie minuten om eruit te komen. Misschien twee. Terug naar het schip. Da daar, daar komt iemand. Michaels. Nee, nee. Het is Owens. Owens. Hoe, hoe kom jij hier? Ik weet het niet. Michaels heeft mijn huis weer neergeslagen en op buitenpoort gezet. Waar is die? Ja, nog aan boord, neem ik aan. De motoren van het schip zijn gestart. Michaels? Natuurlijk zit hij aan de instrumenten. Waarom heb jij het schip verlaten? Kwijt. Ja, uh, die vraag stel ik mij ook. Ik, ik had gehoopt dat Owens. spijt me. Ik geloof het niet helemaal niet dat het een vijandelijk agent was. De moeilijkheid is dat ik er zelf ook niet helemaal zeker van was. Een, een vijandelijk agent? Maken jullie dat je wegkomt? Binnen twee minuten zijn de weer hetzelfde. En tegen die tijd ben ik op weg naar buiten. Het spijt me, jullie hebben de gelegenheid om het bij me te gaan laten verlopen. Michaels, haal geen stomme dingen uit. Je, je kunt nu nog terug... Wat heb jij met Owens uitgevoerd? Hij toonde ook geen begrip. En toen heb ik hem met een tang buiten westen geslagen. Hij zou een belastende getuige voor mij geweest zijn. In een moment van menselijke zwakheid heb ik hem buiten het schip geholpen. Hij heeft de motoren op volle kracht. Ik denk dat hij op een zenuw afkoerst. Dat is precies wat ik ga doen, Grijnt. In de eerste plaats zal ik het werk verdienen van die heilige hoogdravende in Uval idee zozeer om dat werk zelf om dan hem zoveel schade aan te richten dat er onmiddellijk een witte cellen zal verschijnen. Die zullen wel raad wat jullie weten. Luister, Michaels. Denk na. Waarom doe je dit? Denk aan je land. Ik denk aan de mensheid. Ongelimiteerde miniaturisatie in handen van de mens zal de wereld verdietigen. Kunnen jullie idioten dat dan niet begrijpen? De lezer. Geef, geef mij de lezer. Kora, het maximum aan energie. Als die weer aan bocht draait, pak ik hem. Ja! De lezer doet het niet meer. Maar ik geloof wel dat ik hem geraakt heb. Het is moeilijk te zien in het halfduister. Ja, je hebt Michaels. Michaels. Laat je horen... Met dit... In ieder geval zullen de witte cellen nu gauw komen. We kunnen daar beter van doorgaan. één. Als we de nu volgen... ...kunnen we met een minuut of minder bij het oog zijn. Maar we kunnen het schip toch niet, niet achterlaten? Het zal deminiaturiseren. Over een minuut of zo zijn we groot genoeg... ...om de aandacht van een witte cel te trekken. We moeten gaan! Nog een ogenblik. Michaels! Michaels, geef antwoord als je kunt. Hoe is het met je? Heb je het overleefd? Ja, ik heb het overleefd, schof die je bent. eerst neerschieten en dan vragen hoe het met mij is. Als het je plezier doet, ik heb waarschijnlijk een arm gebroken. Ik kon niet anders, omwille van Benes. Omwille van Benes, stommeling die je bent. De deminiaturisatie is al ingezet. En Benes zal daardoor toch gedood worden. En jullie zijn ook uitgeschakeld en worden wel een prooi van de witte cellen. Alleen, ik zal leven, horen jullie? Ik zal leven. Er zullen verder geen getuigen zijn. Benes zal dood zijn en zijn geheime formule met zich meenemen. Er zal vrede zijn op de wereld. Vrede! Michaels! Als jij hier uitkomt, zou je een verklaring moeten afleggen. Reken maar en ik weet precies hoe. Ik zal zeggen... Wat is dat? Nee, in godsnaam. Nee, dat niet. Maar ze varen niet. Ze blijven daar bij het stolsel. Waarom? Waarom? De tijdmeter staat op één. Ja, het is nu te laat voor zonder uit te komen. Meneer. Volgens de EEG-registraties functioneren de hersenen van Wieners weer normaal. Wat? Maar dan is de operatie geslaagd. Waarom blijven ze daar nog rondhangen? We kunnen geen antwoord van ze krijgen. Dank je. De tijdmeter draait naar nul. We moeten ze het eruit halen. Dat zal de dood van Benes betekenen. Als we ze er niet uithalen, zal Benes even goed sterven. Ja, als er nog iemand buiten het schip is, dan kunnen we die er niet uitkrijgen. Er is niets aan te doen. De Witte cellen krijgen ze misschien te pakken... ...of anders zullen ze normaal deminiaturiseren. Maar Benes zal sterven. Ja, en daar is ook niets aan te doen. Niets. Benes is dood. Wil je het risico nemen om nog vijf mensen onnodig de dood in te jagen? Geef het bevel. Verwijder. De broodhuis. Een witte cel. Hij heeft de broodhuis helemaal ingekapt. Ontzettend. Voor Michael is er nu zeker geen weg meer terug. Wat een afzichtelijk wezen. Hij is zeker vijfmaal zo groot als de broodhuis. Een enorme berg pulserend protoplasma die naar alle kanten uitstulpt. Wat ga je doen, Brent? Je kunt hem onmogelijk redden. Je zult er je eigen leven bij inschieten. Ik denk niet aan hem, maar aan het schip. Het schip kan je ook niet meer redden. Maar we zouden het er misschien uit kunnen krijgen, zodat het buiten het lichaam zonder gevaar groter kan worden. Luister, zelfs al wordt het verpletterd door de witte cel. Dan nog zal elke atoom deminiaturiseren. Het doet er niks toe of Benus wordt gedood door een schip dat nog intact is... of door een hoop schroot. Laten we de poging wagen. Oh, dokter, kunnen we niets doen? Niets, vrees ik. Ik denk dat ik weet wat hij van plan is. Wat dan? Hij is er vlakbij. Oh, Brent in met zijn mes. Ik geen bloed. en ja, dat kan ook niet. Want er is geen bloed in een witte cel. Kijk! Op de plek waar hij heeft gestoken, verschijnt er een uitstulping. Ja, nou weet ik zeker wat hij van plan is. Op die manier wil hij de aandacht trekken van die cel. En dat is hem gelukt ook. Hij is weggezwongen. Maar de cel volgt hem met boters en al. Oh, kruid. Als hij maar voor kan blijven! Ik geef hem een kans. Onder normale omstandigheden... ...vecht een witte cel met bewegingloze voorwerpen. Als bacteriën bijvoorbeeld. Zijn ameumine wijze van voortbewegen... ...is daar snel genoeg voor. Maar nu heeft hij te maken met een object... ...dat zelf vaart kan zetten. Het zal hem wel lukken, maar... Wat maar! Hoop schieten! Kom mee! Ik geloof dat hij volgt! Andere hoek. In de verte krioelt dit van cellen. Maar hoe? Ik zag je op die cel inhakken. Als je hem beschadigd hebt, zijn er chemische stoffen in de bloedstroom terechtgekomen. En die hebben de cellen in de wijde omgeving aangetrokken. Dan is hemelsnaam, zwemmen! Men is ver om de schedel van Benes te openen. Voorbij. Alles voor niets. Alles voor niets. Generaal Kruiper, meneer. Ja? De pontiër meneer. Hij is in beweging. Staak chirurgische ingreep. Rustig. Die beweging kan het gevolg zijn van het langzaam voortgaande vergrotingsproces van het schip. Als je ze dan nu niet uithaalt, krijgen ze witte cellen achter zich aan. Wat voor beweging? Wat voor richting? Langs de nervus opticus, meneer. Wat? De Nervus Opticus, dat betekent een nooduitgang waar ik die naar gedacht heb. Ze zetten koers naar het oog, ze willen eruit via de traanbuis. Hebben ze een kans? Ze zouden het net kunnen redden met op zijn hoogste beschadiging van één oog. Laat iemand een objectlaasje van de microscoop halen. Carter, kom hier naar beneden. De Nervus Opticus is een bundel vezels die afzonderlijk lijken op een streng succes. Kijk, ik kan er mijn hand op leggen. Ja, ja, zwem liever door. De witte cellen zitten ons op de hielen. Ik hoop dat de voorzitter de goede is met de broodhuis. Als het hem niet is, is Benesh toch nog verloren. Wat zijn dat voor lichtflitsen, dokter? Lichtimpulsen. De ogen van Benesh zijn niet helemaal gesloten. Zie je dat alles bepaald kleiner wordt? Ja, de witte cel is nog maar de helft van het monster dat hij eerst was. We hebben nog maar een paar seconden. Oh, ik, ik kan haast niet meer. Ja, dat kun je wel. We zijn nu in het oog. Er is nog maar de dikte van een traam tussen ons en de buitenwereld. Geef mij die lezer. Zo. En nou vooruit. Hier doorheen. En dan zijn we in de traambuis. Door die membraanband. Wie eerst je voor Peterson. Ja, ons. Grant. We zijn eruit. We zijn uit het lichaam. Wacht! Ik wil die witte cel er ook uit hebben. Daar komt die. Het is prachtig door de groei ook. Je kunt de onderdelen van de poot thuis zien. Nu dus zo min mogelijk bewegen. We worden door de traanvloeistof naar boven geperst. Laat het ons lukken. Laat het ons lukken. Die wand daar is het onderste ooglid. Zie je die horizontale spleet een paar meter boven ons? Ja, daar moeten we doorheen. En we hebben nog maar een paar seconden om dat klaar te spreken. Woonthuis op oppervlakte van het oog. Goed. Rechteroog. Dokter, rechteroog zit daar beneden. Zo ja. Daar is het. De Tentveldje. Ik heb het. Zet u het op de grond. Achteruit allemaal. Iets dat groot genoeg is om te zien wordt heel snel nog veel groter. Uit elkaar. De Peters. Generaal. Oh, het schreeuwt. Generaal. Dokter Duval. Generaal. Michaels. Waar is dokter Michaels? Is hij nog in het lichaam van Benes? Als dat zo is. Het dan... is in orde, generaal. Dit zijn de overblijfselen van de broodhuis. Laat ergens binnenin, zul je terugvinden wat er van Michaels over is. Zo, ontbijt op bed. Krijgt de rest ook zo'n behandeling? Alles wat voor geld te koop is. Tenminste, een poosje. Owens is de enige die we hebben laten gaan. Hij wilde aan zijn vrouw en kinderen. Maar eerst heeft hij ons een kort verslag gekregen van de gebeurtenissen. En het ziet ernaar, Grant, dat het succes van de onderneming... voornamelijk aan jou te danken is. Als je alleen de feiten afgaat, misschien wel. Maar de opdracht is een succes geworden door ons allemaal. Zelfs Michaels heeft ons het grootste gedeelte van de reis efficiënt gelost. Michaels. Je begrijpt dat deze zaak onder ons blijft. Hm. De officiële lezing zal zijn dat hij is omgekomen bij het vervullen van zijn plicht... Het doet ons geen goed als bekend wordt dat er een verrader in de CMDR is doorgedrongen. En ik vraag me af of hij wel een verrader was. Hm. Ik kende hem goed genoeg om te zeggen dat hij dat niet was. Althans, niet in de gewone betekenis van het woord. Ja, ben ik met je eens. Vertel eens, Grant. Hm. Wanneer begon je erg aan Michaels te koesteren? Ja, ik ik wantrouwde hem eigenlijk niet... We zijn achtervolgd door een reeks ongelukken of wat ongelukken hadden kunnen zijn. Dat zullen we nooit weten. Maar als er sprake is van sabotage, komt Michaels het eerst in aanmerking. Hij was de enige die geen enkele reddingspoging heeft gedaan. De eerste hindernis die we moesten nemen was de arterioveneuze vistel. Dat was of een strop of Michaels heeft ons doelbewust heengeloost. In het laatste geval konden we één dader zijn, Michaels... En dat heb ik hem op een bepaald ogenblik ook gezegd. Ja, maar toch kan dat wel een ongeluk geweest zijn. Ik kan te goed of trouw een, een fout gemaakt hebben. Ja, zwaar. is waar. Maar terwijl bij alle andere ongelukken iedereen probeerde ons erdoor te slepen... pleitte hij steeds voor het beëindigen van de opdracht. Bij elke crisis. En hij was de enige. En tegen de tijd dat we in het oor zaten... was ik er haast zeker van dat Michaels en niet Duval onze man was. Maar... Ik heb nog steeds een laatste restje twijfel. Dat het misschien toch Duval zou zijn. Ja. Daarom ging ik naar buiten toe om bij de operatie te zijn. Hoewel ik toch niks had kunnen doen. Uh, zelfs als Duval inderdaad fout zou zijn geweest. Ja, Als ik die laatste stommiteit niet had uitgehaald... had ik het schip onbeschadigd terug kunnen brengen. Met een levende Michael's aan boord. Och, het is nog goedkoop voor deze prijs. Benes leeft en wordt langzaam weer beter. Mm -hmm. Zeg, uh, weten oh. jullie waar, waar juffrouw Pietersen is? Die is al op, zal ergens in de buurt zijn. Hier ergens in de CMDF? Ja, in Duval's kantoor, dacht ik. Oh, nou. Ga je me eerst maar eens wassen en scheren. En dan maken ze dat ik hier wegkom. Ik ben heel blij met die vrije dagen, dokter Duval. Ik geloof dat wij allemaal wel wat vrije dagen kunnen gebruiken. <laughs> Hoe voelt u zich? Heel goed, dank u. Het is wel een ervaring geweest, hè? Zeg dat wel. Hallo. Dag, juffrouw Pietersen. In de bloedbaan was het Cora. En is het nog Cora? Natuurlijk. Je zou mij Charles kunnen noemen. Ik zal het proberen, Charles. <laughs> Wanneer ben je klaar met je werk? Ik ben klaar. Ik heb nu een paar dagen vrij. Oh. Heb, je, heb je een bepaalde band met hem? Ik heb je alles gezegd. Ik bewonder zijn werk. En hij waardeert het mijne. Mag ik dan jou bewonderen? Hm. Wanneer je maar wilt. Als, als ik jou zo nu en dan ook eens mag bewonderen. <laughs> Veel geluk samen. Bedankt, dokter. Ik ga nu mijn gewone kleren aantrekken. Dan wou ik beners opzoeken. Goed? Laten ze bezoekers toe? Nee, maar wij zijn geen gewone bezoekers. Wel. Hoe gaat het ermee, professor? Hallo, Grant. Het gaat wel. Ik weet niet wat er allemaal met mij is gebeurd. Ik heb wat hoofdpijn. En mijn rechteroog is wat gevoelig. Maar... Ik schijn het overleefd te hebben. Dat is wel zeker. Er is meer voor nodig dan een klap tegen zijn hoofd... om een geleerde te doden. Al die wiskunde maakt een schedel zo hard als graniet. Daar zijn we heel blij om. En nou moet ik eens goed bedenken... wat ik hier allemaal kwam vertellen. Ik ben nog een beetje wazig. Maar het komt alweer boven... Het zit nog allemaal in mijn hoofd. Allemaal. Het zou u verbazen, professor, als u wist... wat er allemaal in uw hoofd zit...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 Cora Petersen, Els Buitendijk. Generaal Carter, Robert Sobels, Kolonel Reed, Jan Borkes, Professor Benes, Lo van Hensbergen, en een stemde de monitor, Willy Ruys. Technische verzorging, Beer Hertenbach en Léon Dubois. Bewerking en regie, Dick van Putten.